Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu in Florida heeft weinig opgeleverd. Ze spraken vooral over de volgende fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou Israël zich verder moeten terugtrekken uit het gebied en zou Hamas zich moeten ontwapenen. Beide partijen lijken dat niet snel te willen doen. Trump zei na afloop dat hij en Netanyahu tot veel conclusies zijn gekomen. Wat hij daarmee bedoelde is onduidelijk. En Netanyahu zei dat Israël Trump een onderscheiding geeft voor zijn steun aan het Israëlische volk. Bij een aanval van het Amerikaanse leger op een boot in de Oostelijke Stille Oceaan... zijn twee mannen omgekomen, meldt het leger op X. Waar de aanval was, is niet bekend. Volgens de VS zouden met de boot drugs zijn gesmokkeld. Ook zou het schip hebben gevaren op bekende routes... waar langs drugs zouden worden vervoerd. Het aantal doden door Amerikaanse acties tegen drugshandel in de regio... is hiermee gestegen naar zeker 107. Amerika heeft tot nu toe niet bewezen dat de slachtoffers drugsmokkelaars waren. In het Zuid-Hollandse Rijnsburg zijn tien jongeren gearresteerd omdat ze vuurwerk naar agenten gooiden. De politie kwam af op een grote brand die was ontstaan doordat zo'n 40 jongeren kerstbomen in brand staken. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie zegt dat er mogelijk nog meer jongeren worden opgepakt.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 Dan het weer. In het binnenland ligt de vorst. Aan zee mogelijk wat regen. Overdag zonnig. Later vanuit het noorden meer bewolking en kans op een bui. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Of all of you dreamed of. Party time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 That's far. Zandvoort ZFM